7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Grieks parlement steunt nieuwe regering. President Morsi van Egypte provoceert een leger en grote brand in Zutphen.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 De militaire raad kwam onmiddellijk na de oproep van Morsi Breen. De constitutionele raad doet dat in de loop van vandaag. Het parlement in Egypte is sinds vorige maand omsingeld door militairen. Zij maken het de politici onmogelijk om bij elkaar te komen.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 Kat wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de dood van meer dan 7.000 moslimmannen en jongens... rond de val van de moslim Srebrenica in 1995. In het centrum van Zutphen zijn vannacht elf panden ontruimd... vanwege een grote brand in een winkel met een woning erboven. Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.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 In Israël moet iedereen, man en vrouw, een aantal jaren in militaire dienst. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948... geldt een uitzondering voor ultra-orthodoxe joden. Ze zien de bestudering van de Torah als hun beroep... en vinden dat ze daarom geen dienstplicht kunnen doen. Het Israëlische Hoge Rechtshof bepaalde eerder... dat de uitzondering van streng religieuze joden tegen de grondwet is. De groep vormt zo'n 10 procent van de bevolking van Israël... en het aandeel groeit snel.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 ANWB Verkeersinformatie met een viertal files op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven staat tussen Volkenswaart en het knooppunt Heide 5 kilometer. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar die is inmiddels weg daar. Een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein ook 5 kilometer. En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort 3. A50 Arnhem-Os voor het knooppunt Ewijk, 4 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Op het intercity traject tussen Eindhoven en Limburg rijden er van en naar Weert geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Sportclubs hebben het zwaar, gemeenten hebben steeds minder geld over voor vereniging in Nederland. Met alle gevolgen van dien. Hoort u zo meer over? Eerst de strijd om het parlement in Egypte. Want daar liggen de president en het leger op ramkoers. De kerstverse president, Morsi, zei gisteren dat het parlement zo snel mogelijk bij elkaar moet komen. Maar dat parlement is door het leger ontbonden. En voor de deuren van het parlementsgebouw staat een cordon van het leger. Correspondent Sander van Horen. Sander, um, dreigt dit fout te gaan? Ja, nou ja, het kan bijna niet anders. Want uh, het leger heeft uh, die beslissing niet zozeer genomen om het parlement te ontbinden. Dat heeft het Constitutionele Hof gedaan. En dat is het hoogste orgaan in Egypte wat hierover gaat. Dus ik verwacht ook dat dat constitutionele hof opnieuw een uitspraak zal doen... en dan gaat kijken hoe grondwettelijk eigenlijk die beslissing van de president is. En het zou mij niet verbazen op het moment dat ze zeggen... ja, wat de president zegt, dat is allemaal leuk. Hij is een gekozen functionaris, maar het kan gewoon niet wat hij doet. Hm. Maar wie heeft er gelijk? Want het parlement is de speelbal op dit moment in Egypte. Het parlement is de speelbal op dit moment. Het uh, probleem eigenlijk Luzer, uh, begint in de basis dat... Het niet duidelijk is op dit moment wie er gelijk heeft. Uh, je, je leest verschillende opinies erover van juristen en ze zeggen eigenlijk allemaal wat anders. Normaal gesproken zou je zeggen, we kijken naar die grondwet. Daar ligt de verdeling van de verschillende machten ligt vastgelegd. Wat mag het leger doen? Wat mag het parlement doen? Wat mag de president doen? En uh, het probleem is dat die grondwet nog geschreven moet worden. Je hebt een tijdelijke grondwet. Het leger heeft er wat aanpassingen op gedaan. Het parlement heeft er wat aanpassingen op gedaan. Wat is nou precies wettelijk? Wat mag nou precies? Ja, dat grondwettelijke uh, uh, hof dat moet daar uitspraken over doen. Maar het, het blijft heel erg. Ja, onduidelijk op dit moment in Egypte. Het is, uh, sorry, ik kan er, ik kan er niks moois van maken, maar dat is precies de essentie van wat er op dit moment in Egypte mis is: dat niemand precies weet wie nou de macht heeft. Mm, en, en wie van de partijen, als we dit in twee kampen kunnen verdelen, moslimbroederschap aan de ene kant, uh, achter Morsi en het leger aan de andere kant, wie staat dan het sterkst? Wie staat wat? Zeggen? Uh, wie staat het sterkst? Um, ze staan allebei heel sterk. Kijk, het leger. Uh, ...heeft dit spel natuurlijk al heel lang gespeeld. Uh, het leger heeft de wapens. Het leger heeft grote economische macht. En het leger heeft heel veel steun... ...in uh, delen van de bevolking. Maar uh, die andere delen van de bevolking... ...staan weer achter de moslimbroederschap. En uh, die hebben de macht... ...van de gekozen president. De macht van het parlement... ...waar ze de meerderheid van uitmaakten... ...voordat het ontbonden werd. En ze hebben de macht van de straat. De moslimbroeders hebben laten zien... ...dat ze uh, het agierplein vol kunnen krijgen. En ja... Dat is uh, een van de dingen waar je uh, voor moet vrezen... dat op het moment dat uh, men er op het politieke niveau niet uitkomt... dat het toch weer op het niveau van de straat zal worden uitgevochten. Sander van Horen over de situatie in Egypte. De strijd tussen de president en het leger. Over de achtergronden praten we door na half acht... met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Door naar Afghanistan. Uh, want het land kan ook na het vertrek van buitenlandse troepen in 2014... op hulp blijven rekenen. Op een internationale donorconferentie voor Afghanistan... Afghanistan, gehouden in Japan, is voor de komende vier jaar zo'n 4 miljard euro steun aan het land toegezegd. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, in Tokio wordt gepraat over de toekomst. Lijkt ook wel een bittere noodzaak als je naar het geweld hè, van de afgelopen weekend kijkt en daarvoor ook. Ja, je krijgt de afgelopen tijd wel een beetje gevoel, het gevoel uh, waar gaat dat heen, hè? dat geld. Uh, vanochtend gaat er een bom af in het oosten van Afghanistan... Er waren in één klap zes militairen van de NAVO-troepenmacht om het leven komen. Zes tegelijk. Alleen allemaal Amerikanen. Dat het, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie inmiddels bevestigd. Gisteren inderdaad ook het hele weekend eigenlijk. Gisteren in Kandahar in het zuiden van Afghanistan. Twee bommen vlak na elkaar. Weer een tweede bom die afgaat op het moment dat de anderen te hulp schieten naar die eerste klap. Weer zo'n aanslag uh, puur gericht op burgers. Hè. We hebben het daar de laatste weken vaker over gehad uh, met elkaar. Dus internationaal is de aandacht nu gericht op Syrië, op Egypte, Libië. Als je Sander net hoort, dan lijkt dat ook niet onterecht. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat Afghanistan... inmiddels een soort uh, oase van rust en democratie geworden is. Dat is Was het over, ja, Lucas, als we over het geld hebben die miljarden die zijn toegezegd. Is dat genoeg? Ja, het trieste van zo'n toezegging is ook meteen... is het genoeg, dat weet eigenlijk niemand. Hè. Geld is wel bittere noodzaak. Het toont... Ook in tijden van crisis wel de bereidheid om in de buidel te tasten. Hè? Vooral Amerika, Japan, eh, Duitsland, Groot-Brittannië, die doen dat. Hè? Die vier landen lopen nu eigenlijk echt op kop. Um, een bittere noodzaak omdat Afghanistan uh, um, ja, toch weer een beetje kan wegzakken in chaos als we niet uitkijken. Hè? Het is vaker verteld, maar het blijft waar, een bizarre... 95% van het geld dat de Afghaanse regering uitgeeft, is nog steeds buitenlands geld. Het is dus gewoon nog zo goed als een volledige donoreconomie. En uh, ja, ook nog eens uh, een plek waar, dus nu nog uh, 130.000 van de beste militairen ter wereld de zaak uh, met moeite bij elkaar houden. En uh, waar de vers opgeleide uh, Afghaanse militairen dat straks natuurlijk zelf moeten gaan doen. Dat nieuwe leger moet worden gefinancierd. Uh, met dit geld, de vraag is dus, is dit genoeg? Dat weet niemand, maar zonder dit geld gaat het sowieso niet lukken. Dat weten we wel. Uh, het geld wordt ook niet zomaar overgemaakt. He. Er zijn flinke voorwaarden gesteld. Uh, wil het buitenland uh, maximale grip houden op Afghanistan? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat lijkt er na dit weekend toch wel op. Hè? En dat is ook wel terecht. Hè? Deze jonge democratie moet volgens de deelnemers in Tokio uh, nu alweer drastisch hervormen. Dat is een nette manier van zeggen dat het niet goed gaat en dat het echt anders moet. In Tokio wordt bijvoorbeeld hardop toegegeven dat een onthutsende kwart van de miljarden die de afgelopen jaren naar Afghanistan zijn gegaan, in de zakken is verdwenen. Dus corruptie, weg, gewoon verdwenen. En dat hebben we laten versloffen, zeggen ook de donorlanden. Hebben we echt een beetje laten gaan. En nu moet Afghanistan eerst aantonen dat die corruptie is ingedampt... voordat het, geld, het nieuwe geld, die nieuwe miljarden, worden overgemaakt. Een beetje de Griekse methode, zou je kunnen zeggen. Uh, datzelfde geldt uh, ook voor een verbetering van het rechtssysteem... Uh, voor een effectievere overheid. Een aantal van die voorwaarden, uh, daar wordt dat dit, deze nieuwe miljarden echt van afhankelijk gemaakt. Er moeten vorderingen zijn op die terreinen... Anders uh, geen nieuwe miljarden. Dus heel in het kort kun je zeggen het resultaat van deze uh, bijeenkomst in Tokio. Er gaat niet meer blind uh, geld in Afghanistan gepompt worden. Uh, het tapijtbombardement van geld zeg maar, van de afgelopen jaren, dat is voorbij. Dat gaat veranderen in een precisiebombardement. Om hm. zo te kijken of Afghanistan op die manier uit de modder kan worden getrokken. Onder strenge voorwaarden dus 14 miljard naar Afghanistan. Lucas Waagmeester, dankjewel. Sportverenigingen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen. Want door de crisis bezuinigen gemeenten steeds vaker op sport. De verkeersinformatie nu bij de ANWB. Dennis mooi. In het hele land staan er nu vier files. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is er zojuist een ongeluk gebeurd bij de Wijkertunnel. Er staat drie kilometer. De rechterreis is ook is afgekruist. En de langste die staat op de A50 vanuit Arnhem naar Os door de werkzaamheden daar. Tussen Renkum en het Knop E-Wijk, zes kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een zinderende finale werd het op Wimbledon. Roger Federer won voor de zevende keer de beker... ten koste van de schot Henry Murray. Groot-Brittannië hoopte vurig eindelijk weer eens een Wimbledon-winnaar te kunnen leveren. Maar dat is dus tot groot verdriet van de Britten opnieuw niet gelukt. Honderden mensen lopen in een lange sliert op weg naar de centercourt... waar de Wimbledon-mannenfinale zo meteen zal beginnen... En langs de weg staat, zoals je misschien kunt horen, helemaal in zijn eentje een speler. Can you tell me why you're standing here? Kunt u me vertellen waarom u hier staat? Yeah, no, just I've came along today, just wanted to add a bit of um, atmosphere to the occasion. Um, pike, bagpipes are associated with Scotland. Andy Murray's very much associated with Scotland. I just wanted to get a, uh, a good atmosphere going zo so een little bit of scottish atmosphere dan. Ja, yeah, definitely. Ja, yeah, it's what Wimbledon needs. Andy Murray komt oorspronkelijk uit Schotland. Dus deze meneer wilde het toernooi een schot geven. Voorbij het centercourt, een steile klim naar boven naar Wimbledon Village. Ik sta hier nu op het dorpsplein. Het lijkt te zijn uitgestorven. Iedereen zit in cafés aan het scherm gekluisterd om Andy Murray in de finales te zien spelen. Yes! bij de pub en wie kom ik hier als eerste tegen? Een groepje Schotse Murray-fans. I hope for this afternoon then. Absolutely. I hope Andy absolutely destroys Federer. I'm in Wimbledon and I just think it's a superb day and everything's going to go well. Scottish people thrive on being an underdog. We we rise to the occasion. Goede hoop hebben deze fans voor Murray. Schotten worden altijd verwacht te verliezen. Dat is juist onze kracht, zeggen deze fans. Maar niet alleen de schotten zijn vol verwachting, ook in Engeland staat iedereen achter Andy Murray. In 1938 stond er voor het laatst een Brit in de mannenfinale van Wimbledon, 74 jaar geleden. De Britse trots staat vandaag dus op het spel. It would be great, Like the recession and everything that's going on and it's been a rubbish summer as well so i think it would be amazing it's been a very very long time uh, to, uh since there's been a british champion at wimbledon it would mean an awful lot Het was een pittige wedstrijd, maar Andy Murray heeft de wedstrijd toch verloren. Zijn kans om als Britse man voor het eerst in 74 jaar Wimbledon-finale te halen is verkeken. De Britten zijn teleurgesteld, maar niet zonder hoop. Als next year, you know, soon. In the next few years, he will absolutely do it. Always next year. Ja, een bijdrage van correspondent Anne Sane. Gemeenten hebben het moeilijk. Het zijn lastig financiële tijden. En dan hebben ze niet zoveel geld meer over voor de sportclubs. Vereniging Sport en Gemeente vroeg het meer dan 100 gemeenten hoe het staat met de sport en het geld ervoor. André de Jeu van Vereniging Sport en Gemeente, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Uh... De belangrijkste conclusies zijn wel dat inderdaad zo'n 50% van de gemeentes de komende jaren verwacht, of het zeker te weten, te gaan bezuinigen op sport. Aan de andere kant is dat minder dan dat dat in dezelfde peiling was in 2010. Dus dat valt dan wel weer mee. En wat we vooral zien inderdaad is dat op de tarieven en de subsidies aan de verenigingen. dat dat toch wel de top is, zeg maar, waar men zich de komende jaren op zal richten. Wat merken verenigingen daarvan? De verenigingen zullen vooral merken dat de, de huren van, van de accommodaties uh, omhoog zullen gaan. Uh, we noemen dat ook wel uh, dat we uh, ja, kostendekkend tarief moeten gaan betalen. Dat is mm -hmm. een um, En we zullen vooral ook zien dat uh, subsidies aan die verenigingen, bijvoorbeeld voor jeugdbeleid. of voor bijvoorbeeld evenementen, dat dat, uh, dat, dat onder druk zal komen te ja, Dus dan houden ze onderaan de streep veel minder over. Ja, als het gaat over de verenigingen zullen die onderaan de steep minder overhouden. Aan de andere kant um, er zit er ook nog wel enige rek uh, bij sommige uh, verenigingen misschien niet. Maar bij het merendeel van de verenigingen um, uh, ja, is men wel in staat om dat uh, in gezamenlijkheid op te vangen. Want u, u zegt in gezamenlijkheid hebben ze buffers of gaan ze met elkaar... Proberen die klap op te vangen? Ja, ze zullen met elkaar moeten proberen dat, dat op te vangen. Deels zal dat, zal dat door allerlei activiteiten moeten gebeuren. En in, in, in, in een behoorlijk aantal gevallen zal dat vermoedelijk ook gewoon in de, in de contributies te zien zijn. Zijn er ook onderdelen waarop niet wordt bezuinigd, wat men ontziet? Ja, opvallend is uh, dat gemeenten zelfs, uh, zelfs uh, wat meer gaan investeren in de buurtsportcoaches... Uh, dat, zijn, uh, dat, is een, dat is een traject vanuit het Rijk, vanuit het ministerie van VWS. Waar gemeentes subsidie kunnen krijgen. om mensen in zowel sport als een andere sector aan het werk te stellen. En daar zie je dat gemeenten daar extra in investeren. Zodat in ieder geval het, uh, het, het, het, het, het sportwerk, zeg maar. en het ondersteunen van die vrijwilligers bij verenigingen. dat dat uh, uh, zelfs meer uh, gestalte krijgt. Ja, dus in de menskracht zit het hem niet. Dus verenigingen zouden die mensen kunnen inzetten om wat extra's te doen of extra geld binnen te kunnen halen. Ja, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan uh, activiteiten vanaf een uur of drie uh, na schools. Hè, waar, waar, waar veel kinderen zien we dat die natuurlijk ook uh, uh, ja, van de BSO's afgaan, van uit de na schoolse opvang uh, gaan. Uh, nou, wellicht dat je door, uh, door samen te werken uh, wat meer sport- en beweegactiviteiten kunt creëren, tuss grofweg tussen drie en zes best ook wel wat voor vragen aan de ouders waarvoor die, die, die, die opvang van die kinderen plaatsvindt. En bij clubs waar de contributie verhoogd zal worden om uh, eventuele verliezen op te vangen, zal dat gevolgen hebben voor de leden, voor de sporters, denkt u? Want niet iedereen ja, kan dat, dat betalen, hè? Dat is voor hè, mij wel een hele moeilijker. Dat is meer het terrein van NSNSF NSC en NSF en de, en de, en de sportbonden. Maar, maar over het algemeen zie je dat mensen niet snel uh, hun lidmaatschap van de vereniging opzeggen. Aan de andere kant uh, zou je kunnen voorspellen dat uh, het, worden, het lid worden, zeg maar, dat dat ook niet uh, heel erg toe zal nemen. Dus daar is wel wat extra aandacht nodig, denk ik. Goed. André de Jeu van de vereniging Sport en Gemeente. Dank u wel. Tien voor half acht geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Krijgt Brussel meer macht of keren we ons juist van Europa af? In de aanloop naar de verkiezingen zoekt correspondent Tijn Sadé naar het Europagevoel van de Nederlanders in het Europese parlement. Ze werken er samen met geestverwanten uit andere landen. In de eerste aflevering van een serie dubbelportretten... Bas Eickhout van GroenLinks en Daniel Cohn-Bendit... leider van de Europese Groenen. Een president over de president. El heer president... Ik denk de mensen are more en more getting de feeling we are living in a nightmare. Ik denk it's the challenge voor politici to show how we can get out of that. En voor mij, me... Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Als je naar uw optredens uh, luistert, dan kun je uh, nou, toch wel de invloed zien van Daniel Cohn-Bendit. Ja, absoluut. Kijk, Dani is onze leider in het Europees parlement. En ja, die man die is al politiek actief vanaf 1968. Nou, toen was ik nog niet eens geboren. Ik moet nog maar kijken hoe ik over 40 jaar erbij loop. Uh, maar maar Dani Conbendit, die blijft doorgaan, blijft gepassioneerd. En, en maar voor... Hoeveel schreden jullie in jaren? Hij was studentenleider in 68, dus dan, uh, nou, hoe oud zal hij zijn? Hoeveel uh, tijd de Allemagne nodig heeft om een retraite te doen? En nu vragen we aan Papandreou. In drie maanden verander je alles. Je bent compleet fout. De volgende speaker... Je weet waar die zit, hè? Zullen we hem gaan zoeken? Ja, laten we naar hem toegaan. Je you weet, know, Holland heeft een big profit on Europa, argue... oh, is a burden for us. In zijn werkkamer in Straatsburg barst Daniel cohn bendit meteen los. Nederland verdient heel veel aan Europa, maar wat zeggen jullie politici? Europa kost Nederland veel geld. Dat is een leugen. Jullie verdienen eraan. In Frans zeg je you je niet de boter eet, de boter en zeelt de boter. Of je eet de boter of je verkoopt de boter. Maar veel Nederlandse politici denken dat allebei tegelijkertijd kan. Ze willen Europa en ze verafschuwen Europa. We willen geen no negatief van Europa. Wat is negatief, negative is het money aan de European. Maar we willen alle geld van Europa. Kong Bendit hekelt het Europese optreden van Mark Rutte. Hij vertelt niet de werkelijkheid, maar het verhaal waarmee hij thuis kan scoren. Mark Rutte is uit zijn his mind. His probleem is niet wat de realiteit is. The reality. Het probleem: how we can sell something as a reality to stay in power. Hij begrijpt niet hoe belangrijk Europese solidariteit is. En Rutte is niet de enige regeringsleider die de uitdagingen van de 21e eeuw onderschat. They, they don't understand what the 21st uh, century is in in the, the the nation state like we know is over. Pas mee eens? In de toekomst zal Nederland internationaal niets voorstellen. Als je niet wil gaan samenwerken en dan echt samenwerken, oftewel Europees wil samenwerken, anders zal Nederland niets voorstellen. Dat Bas Eickhout has uh, enough passion. When he, he is arguing, you know, he, he had the passion of the capacity. you know. De veteraan prijst zijn gepassioneerde jonge collega. Maar Eickhout moet oppassen. Want passie kan je ook verblinden. Passion can also force you to forget the reality. Het overkomt iedereen, ook jullie Nederlanders. Elke keer denken jullie kampioen te worden. Maar Oranje verloor drie keer op rij. Ja, je dacht het drie keer. En je lost every time. Nou, daar ga ik maar even niks op zeggen. Als Jolande Sap vanuit Nederland naar u belt. en ze vraagt. Uh, met wat voor slogan over Europa moet ik deze verkiezingscampagne in? Europa pakt juist soevereiniteit terug. Van de multinationals die allemaal internationaal zijn. Van de banken die allemaal internationaal opereren. De hele wereld wordt één groot dorp. En de politiek strompelt daar echt zielig achteraan. En als we als politiek ons niet Europees organiseren... verliezen we altijd. Bijdrage vanuit Brussel van onze correspondent Tijn D. En morgen in de aflevering 2 van deze serie Dubbelportretten... hoe de eurofractie van de PVV samen met Britse eurohaters... dromen van een exit uit de Europese Unie. Vijf minuten voor, half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Rebellen hebben in het oosten van Congo... de stad Rutsuru, vlakbij de grens met Oeganda, ingenomen. Dat gebeurde zonder slag of stoot... want het Congolese leger was de stad al ontvlucht. Vanochtend Rutsuru veroverd, zegt de rebellencommandant Sultani Makanga. Hij zegt dat zijn mannen pas weggaan als de burgers weer veilig zijn voor het Congolese leger. Dan laten we het weer over aan de VN Vredesmacht en de politie om de burgers te beschermen, dus de commandant. Afgelopen vrijdag hadden de rebellen ook al de stad Bungana veroverd. Ook daar was het leger op de vlucht geslagen. Oost-Congo is al geruime tijd het strijdtoneel van het regeringsleger en Congolese Toetsie rebellen die volgens de Verenigde Naties hulp krijgen van Rwanda. Afrika-correspondent Koert Lindaier. Uh, Koert, de rebellen zijn in het offensief in Oost-Congo. Wat willen ze? Ze willen vermoedelijk in samenwerking met uh, Rwanda een bufferzone creëren langs uh, de grens. Het gaat om toetsies, Congolese toetsies... die zeggen uh, dat ze gevaar lopen in hun uh, eigen land... en ze hebben daarbij steun gekregen... Uh, voor hun rebellie van buurland uh, Rwanda. En in de afwezigheid van het... Uh, Congolese leger, kunnen ze eigenlijk doen wat ze willen. Het allergrootste probleem van Oost-Congo is natuurlijk toch dat het uh, regeringsleger van president Kabila er geen controle uitoefent. Hij zit in Kinshasa, uh, meer dan duizend kilometer verderop in het westen. En zijn regeringsleger loopt weg uh, wanneer ze worden aangevallen door, het, uh, door uh, rebellen met de staart tussen de benen. En in dat machtsvacuum hebben de rebellen en uh, met steun van Rwanda hebben eigenlijk vrij spel gekregen in het Oosten. Wat is dan het belang van Rwanda in deze? Het belang van iedereen in Oost-Congo is geld. Uh, simpelweg het controleren van mijnen. Allerlei uh, grondstoffen zijn daar uh, verkrijgbaar. En uh, krijgsheren. Uh, profiteren daarvan. Die uh, zetten onder uiterst slechte omstandigheden burgers te werk in de mijnen... en verkopen grondstoffen illegaal via Rwanda en Oeganda. Dat gaat om de Congolese zelf. Dat hebben de buurlanden Rwanda en Oeganda in het verleden ook gedaan. Vooral Rwanda heeft nog een hele stevige vinger in uh, de pap in uh, Congo. Exploiteert ook grondstoffen uh, daar... En politiek zou het nu, omdat het toch een beetje moe is van die chaos in Oost-Congo, politiek zou het nu uh, het buurland Rwanda willen dat er een bufferzone. ...wordt uh, gevestigd, zodat in ieder geval de gewapende anarchie uh, uh, verdwijnt... ...en in die uh, nieuwe situatie zouden dan de krijgsheren en ook Rwanda... ...vrij kunnen profiteren uh, van de mening. Ja, dat klinkt, dat klinkt enigszins doordacht, uh, Koert. Maar sinds 1996 wordt daar al zwaar gevochten. 3,5 miljoen mensen al om het leven gekomen. Het nieuwe op, opnieuw oplaaien van het geweld, hoe gevaarlijk is dit? Het is inderdaad steeds weer een herhaling van wat er is gebeurd in uh, in de jaren negentig. En precies dat kan nu ook weer gaan gebeuren in de jaren negentig. Waren er een heleboel buurlanden bij betrokken. Rwanda, Oeganda, Burundi, Angola, Zimbabwe uh, waren betrokken bij de oorlog. En de kans dat dat weer gaat gebeuren is zeer wel aanwezig. Er zijn onbevestigde berichten dat Zimbabwe zou willen interveneren aan de kant van het regeringsleger. En dan is er natuurlijk Rwanda staat uh, aan de andere kant. De regionale hoofdstad Goma ligt nu min of meer open voor de rebellen om die in te nemen na uh, de laatste overwinningen in de afgelopen paar dagen. En wanneer dat gebeurt, dan zijn we terug eind jaren 90, wat toen werd genoemd de eerste Afrikaanse wereldoorlog.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 Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend North Sea Jazz. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Carol Emerald, Pat Metheny, Waylon en D'Angelo. The best of North Sea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio6.nl. Veel organisaties willen wendbaar zijn om snel in te spelen op kansen. Maar soms staan processen in de weg. Of ontbreekt het aan expertise.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 Radio 1, het NOS-journaal. Nieuwe president Egypte heeft conflict met het leger... en evacuaties na grote brand in Zutphen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Egypte heeft president Morsi de strijd aangebonden met de militairen. Het leger en de Constitutionele Raad bespreken de situatie. Nu Morsi het parlement heeft opgeroepen weer aan het werk te gaan. Het is niet duidelijk wie er in zijn recht staat, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 De eerste getuige tegen de voormalig Bosnisch-Servische legerleider Radko Mladic... verschijnt vandaag voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Het is naar verwachting een Bosnische moslim... die in 1992 zijn vader en oom verloor... toen het leger van Mladic 200 moslims en Kroaten afslachtte. De aanklagers willen in totaal 413 getuigen oproepen. Radko Mladic wordt onder meer verantwoordelijk gehouden... voor de dood van meer dan 7000 mannen... rond de val van de moslim aan Srebrenica in 1995. In Israël moeten binnenkort ook ultra-orthodoxe joden in militaire dienst. De regeringspartij Likud stemt in met een plan om dat te regelen. De coalitiepartij Kadima dreigt met een kabinetscrisis als het plan niet door zou gaan. Sinds de stichting van de staat Israël hadden streng religieuze joden een uitzonderingspositie. Ze vinden dat de studie van de Torah een beroep is en dat ze dus geen tijd hebben voor militaire dienst. In Los Angeles is acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde in onder meer From Here to Eternity en The Dirty Dozen en kreeg in 1956 een Oscar voor zijn rol in Marty, een stukje uit die film. What are you doing tonight? I don't know. What are you doing tonight? The poorest, paradise. Miserable and lonely. Miserable and lonely and stupid. What am I? Craziest of I got heb good here. What am I hanging around with you guys for? Word9 speelde ook in tv-series als Love Boat en Magnum P.I. Hij is 95 geworden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Er trekken momenteel wolkenvelden over het land en het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt nu tussen 13 en 16 graden. Vanochtend komt de meeste bewolking in het uiterste noorden voor. En daar is ook kans op wat regen. En dat geldt ook voor de waddeneilanden. In de rest van het land is het half tot zwaar bewolkt en blijft het vanochtend droog.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 Vanavond verdwijnen de meeste buien. Komende nacht is het droog en koelt het af naar een graad of 12. Kijken we naar morgen dinsdag, dan is er opnieuw een afwisseling van wolken, zon en smiddags vooral in het binnenland een plaatselijke bui. Er staat aanzienlijk minder wind dan vandaag en het wordt morgen zo'n 21 graden. Ah, en we even Verkeersinformatie. Vanwege de vakantie staan er minder files. Er staan er nu 12, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen is bij de Wijkertunnel een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file in de richting van Amstelveen. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, daar staat er langs de langste file. 8 kilometer tussen Renken en het knooppunt e Ewijk. Dat komt door werkzaamheden. Van en naar Weert rijden er geen treinen. Dat is het op intercity traject tussen Eindhoven en Limburg. Het komt allemaal door een aanrijding.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 Die laat nog op zich wachten. Zo'n 25 stembureaus konden nog geen verkiezingsresultaten melden. En ze kregen een dag langer de tijd om de kiezers te ontvangen. Ook vandaag nog vliegt de Libische luchtmacht... naar allerlei uithoeken van het immense woestijnland... om de stembussen op te halen en naar de hoofdstad Tripoli te brengen. Verslaggever Lex Runderkamp vloog gisteren en vannacht mee. De zon is net onder. Ik sta op een vliegveldje midden in de woestijn... bij het stadje Zuwaitina... Ik ben hier met de Libische luchtmacht die naar dit oostelijke vliegveld is gekomen... om alle stembiljetten uit de regio bij elkaar te halen en terug te vliegen naar Tripoli. De rest van mij staat een Hercules-vrachtvliegtuig. En voor de rest is er eigenlijk helemaal niks. En aan de horizon zie ik de olieindustrie, want normaal gesproken wordt dit vliegveld gebruikt door de oliemaatschappijen. Nou, een uur of drie later dan afgesproken... Land nu het vliegtuig dat uit het zuiden van Libië komt, waar overigens nog gevochten wordt. En daar komt het vliegtuig aan, 10 meter, en dan landt hij recht voor mijn neus. Links naast mij loopt de piloot van het Hercules-toestel, met wie ik vandaag uit Tripoli hier naartoe gelogen ben. What type of airplane is dit? Wat is het voor een vliegtuig, vraag ik hem. Een vliegtuig, een better flight, een dit vliegtuig, twee motoren, normaal in gebruik bij oliemaatschappijen. Maar nu ingezet om de stembiljetten op te halen uit het zuiden van Libië. Iedereen eh, helpt bij het organiseren van de verkiezingen. Het leger van Libië en de oliemaatschappijen die hier actief zijn. De neus van het vliegtuig is nu open gegaan. Plastic boxen. Een blauwe, twee grijze, nog een blauwe een gele. Allaikum salam. Oh, wacht even, er zijn heel wat meer boksen. Er gaan nu nog meer deuren van het vliegtuig open. Ik tel nu 44 grote tupperware-boxen. In formaat van een keukenvuildersbak. En die boksen worden nu ingeladen in de Hercules. En die gaan wij dan weer mee terugnemen naar Tripoli. Het is echt handwerk, die verkiezingen hier in Libië. Dat is leuk om te zien. We zijn inmiddels natuurlijk erg gewend. Aan uh, computernetwerken waarover alle resultaten worden rondgezonden. Maar hier in Libië worden letterlijk die ingevulde stembiljetten... met auto's, vliegtuigen, bewapende militairen, brandweerlieden... vervoerd naar de hoofdstad. Een hele operatie die wat langer duurt dan ze hadden gehoopt. Maar het verklaart in ieder geval waarom de uitslag van de Libische verkiezingen niet meteen bekend is. Ja. In de loop van vandaag worden dan de eerste uitslagen verwacht. Inmiddels heeft trouwens de voormalig libische rebellenleider Jibril... zijn collega-politici opgeroepen tot de vorming van een zo breed mogelijke coalitie in Libië. We gaan naar de Tour. Vijf Nederlanders gingen gisteren in de aanval. Maar alleen Laurens ten Dam hield nog enigszins stand. En de andere eindigde ver achter ritwinnaar Pino. Joris van den Berg, die dagelijks voor de NOS achterop de motor zit. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft dit nou te maken met de onzekerheid, misschien naar het vallen? Vallen van afgelopen vrijdag bijvoorbeeld? Nou, het heeft vooral te maken met, met die val. Eigenlijk direct dat ze in aanval gingen. Vooral die van Rabobank. Want door de val is vooral Rabobank getroffen. Dus die ploeg moet zijn tactiek veranderen. En men kiest nu voor de aanval. En daar gingen ze gisteren uh, Kruiswijk, Mollema en Ten Dam. En dan was Hogeland er ook bij. In een vroeg stadium ook Wening. Maar dat ze er afgereden werden, ja, dat is ook een betekent dat je juist die dag niet goed genoeg bent... dat anderen beter zijn, betere benen hebben, harder zijn, taaier. En ja, Tendam is dus zo'n beetje... ik zeg het week gisteren van die vijf Nederlanders die in de aanval waren... maar hij werd ook slechts 27e. Ja, maar is het zo slecht gesteld, Joris, met, uh, met de Nederlanders in de Tour? Wat, wat is er met ze aan de hand? Sla slaan die benen dan op slot? Of wat, wat zie jij in de Tour aan ze? Ja, ik zie voorlopig in de Tour aan ze dat de uh, moraal, zoals de wielrenners het noemen... En Mensen die niet in de wielersport uh, zitten, mis naar het moreel. Dat is nogal een spraakverwarring. Maar in het, in het kopje zit het wel goed. Ze zijn allemaal wel uh, optimistisch, sterk. Ze zijn nuchter. Ze laten zich niet gek maken. Ze hebben erg veel pech. Ze vallen, als er gevallen wordt, dan liggen er uh, toch altijd wel Nederlanders bij. Maar ja, gisteren was het toch ook een kwestie van timing. Wanneer ga je? Wanneer uh, schiet je, je je pijl af, zoals dat heet? Hè? Je, je, je kunt maar één of twee keer echt aanzetten in de etappe. En Hogeland deed dat bijvoorbeeld op het moment dat hij eraf gereden was. Toen kon hij nog één keer versnellen om terug te rijden. Dat lukte hem niet. En op dat moment heb je een heel groot deel van je directe energie verspeeld en kun je zitten. En andere renners zijn daar handiger. In kennelijk. Het is niet zo dat het heel slecht met is met de Nederlanders, maar het zit ze momenteel echt niet mee in de ronde van Frankrijk. Het eind was gisteren natuurlijk ook een hele harde koers en er werd constant aangevallen. Hoe is dat om mee te maken als je daar jij op de motor middenin zit? Ja, je krijgt uh, met de dag toch meer respect voor deze mannen, zowel bergop als bergaf. Bergop is het heel knap om te zien. Wat ik net al zei, dat bijvoorbeeld uh, iemand kapot gaat, want er afgereden wordt. En dan toch nog... Toen kwam hij hem terug. Door heel veel risico's te nemen, wist hij weer aan te sluiten bij de groep waaruit hij eerder gelost was. En vervolgens ging hij er bergop dus weer af. En het is dus bergaf, dat zei ik net al, ook heel knap om te zien. De risico's die genomen worden bij 80, 90 per uur en de nonchalance waarmee die mannen naar beneden rijden. Ja, dat is mooi om te zien en het is dan ook jammer om te zien hoe Mollema er afgereden wordt. En alles doet met die hoekige stijl van hem om toch weer terug te keren in die groep. Hoe kruisbaar is in zijn eerste tour, in de aanval, de hele dag, vroeg al met Jens Fox. En dan met de mond open moet hij aanlopen, ja. Dat is en blijft heel indrukwekkend. En uh, wat is er met Evans aan de hand? Want die, die zien we aanvallen, terwijl we hem toch vooral kennen als een, uh, als een volger. Iemand die de koers en zijn positie consolideert. Ja, dat is een oud verhaal. Hè. Evans de wieltjesplakker, zoals die genoemd werd. Die bestaat eigenlijk niet meer sinds die wereldkampioen geworden is. Toen is die veranderd. Toen, toen liet hij een andere kant van zich zien vanaf dat moment. Toen ging hij aanvallen, toen kreeg hij wat meer karakter wat meer charisma en kon hij ook een koers in handen nemen. Ja, dat leverde hem de toerzegen op en het levert hem ook op dat hij nu keurig tweede staat achter Bradley Wiggins in de ronde van Frankrijk. Na nou, een zware eerste week, maar het echte hoge het berg moet nog komen. Want laten we niet vergeten, wat we nu dit weekend gehad hebben, dat was Volgezen en Jura. En dat zijn klim, be beklimmingen die vervelend zijn, maar het is nog geen hoge berg. Nee, dat moet allemaal nog komen. Joris van den Berg, dankjewel voor nu. Het is nog steeds niet veilig genoeg in het openbaar vervoer en dat moet heel snel veranderen. Onze verslaggever is in Tilburg waar ze al wel werk maken van de veiligheid. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Maar zo, er staan nu 9 files, 35 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is wat minder druk vanwege de vakantie natuurlijk. Maar op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... en daar heb je wel vertraging tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp. Daar staat 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. Daardoor loopt het weer vast op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Voor het knooppunt Velzen, de aansluiting met de A9, staat 4 kilometer... En de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Oss zorgen weer voor veel vertraging tussen Renkum en het knooppunt e het 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een provocatie. Zo wordt de oproep van de Egyptische president Morsi genoemd... om het Egyptisch parlement weer bij elkaar te roepen. Onder druk van de legertop had het constitutionele hof het parlement... vorige maand ontbonden omdat de kieswet volgens het hof niet goed zou zijn. We hebben contact met Bertus Hendricks, Midden-Oosten van Instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Vind jij het terecht om hier te spreken van een provocatie? Nou, Zo wordt het in ieder geval ervaren door uh, de militairen. Want die waren er absoluut niet van, uh, van tevoren op de hoogte gesteld. Uh, Morsi die, en met hem degene die uh, dat parlement gekozen hebben... die vonden juist de ontbinding uh, van dat parlement uh, een uh, provocatie. Want het waren de vrijste verkiezingen die in Egypte hebben plaatsgevonden... sinds mensenheugenis. Uh, dus ja, uh, dat is maar aan welke kant uh, je staat... Uh, volgens uh, de, de militairen... volgens uh, de... de, de, de, de de, 26 juli, de mensen van de revolutie, zal ik maar zeggen... die vonden dat dit een soort constitutioneel aangeklede staatsgreep was door de militairen. Ook al omdat ze zichzelf na de presidentsverkiezingen en de vooravond van de uitslag... een extra grondwet hebben aangemeten, aanvullend... waarbij zij zo'n beetje alle macht behouden. Dus ja, het is maar de vraag wie hier provoceert. En dan was het wel duidelijk dat Moersi zich zou gaan inzetten voor uh, weer een installatie van het parlement. Maar komt hij niet al heel snel nu met deze oproep? Ja, dat verbaasde mij ook, eh, omdat eh, tot eh, dit weekend eigenlijk alles erop bleek te duiden dat men een soort eh, modus vivendi aan het zoeken was onder elkaar, om te zien van dat zonder gezichtsverlies voor de een en andere partij men met elkaar eh, toch door één deur zou kunnen gaan. Eh, wat dat nu eh, de oorzaak is van die verandering, eh, dat durf ik niet eh, goed te zeggen. Ik vermoed dat het te maken heeft met het feit eh, dat eh, Morsi eh, onvoldoende gelegenheid kreeg om zijn eigen eh, regering te vormen, want die regering is nog steeds niet aangekondigd en dat was toch al een tijdje uh, beloofd en uh, dat heeft te maken met belangrijke ministeries denk ik als het ministerie van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken waar de militairen hun man op zouden willen uh, zetten, Daar, dat soort geruchten dat, dat gaat al een tijdje, dus het zou best kunnen zijn dat Morsi heeft gedacht ja ik ben alleen maar een papieren president, uh, ja ik moet een daad stellen anders dan uh, ben ik alleen maar voor het doorknippen van de linten. Ja. Het is in feite een keiharde machtsstrijd. Uh, is het een strijd die Morsi kan winnen? Of wat voor scenario voor zie jij? Uh, er is toch op een gegeven moment, zal iemand een definitieve zet moeten, moeten doen, hè? Ja, nou dat is heel moeilijk. Kijk, als het om brute macht gaat, dan kan Morsi die strijd niet winnen. De militairen die kunnen bij wijze van spreken morgen oppakken en in de gevangenis gooien. Maar de militairen hechten ook aan vormen. Uh, dus die hebben onmiddellijk weer uh, ervoor gezorgd dat het constitutionele hof dat dat weer bij elkaar komt. Nou ja, de uitslag daarvan kun je wel voorspellen, want die gaan natuurlijk zeggen dat deze ingreep illegaal is, omdat uh, de, ja, de, het, de scheiding der machten aanraakt. Maar dan kun je je afvragen hoe uh, reëel uh, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is. Dat is nog uit de tijd van Mubarak. Dus ja, dat is niet zo'n uh, zo sterk argument. Maar dat zou bij heel veel Egyptenaren wel kunnen aankomen. Moersi heeft dat geprobeerd een beetje te ondervangen door te beloven dat uh, dat parlement, uh, als er eenmaal weer een nieuwe grondwet is, ook binnen 60 dagen uh, weer een uh, nieuwe zullen komen, dat het parlement wordt ontbonden, dat de mensen die bang zijn dat en de moslimpresident en door de moslimgedemineerde parlement, dat dat in feite op totale monopolie van de macht door de moslimbroeders komt, dat dat een beetje wordt ondervangen. Uh, dus ja, men probeert zo wat zetten uh, te doen, maar uh, als het er op brute macht aankomt, ja, dan heeft uh, Morsi denk ik niet heel veel uh, in de melk te brokkelen. Nee, en, en wat betreft steun, want we hoorden eerder deze uitzending, correspondent Sander van Horen, erover zeggen, ja, de, de uiteindelijk zou de strijd wel weer naar het Tahirgeplein plein gebracht kunnen worden. Maar heeft Morsi voldoende steun onder de bevolking? Nou, hij heeft eh, natuurlijk de steun van de legitimiteit van de, van de verkiezing... maar die, eh, als president, dat is de eerste gekozen president... zoals dat parlement ook het meest vrije parlement was. Alleen, je hebt ook gezien dat tussen de parlementsverkiezingen... en de presidentsverkiezingen de steun voor de, de stroming van de moslimbroeders... behoorlijk is teruggevallen. Ik bedoel, in het parlement hebben ze een overgrote meerderheid samen met de salafisten. Maar Moersi is gekozen door een kwart van de bevolking. Dus eh, dat is ook wat de militairen in hun achterhoofd zullen houden. Omdat er ook nogal wel wat mensen ze zijn uh, in Egypte, uh, ook uit liberale kring, seculiere kring... die het niet zo erg vonden dat de militairen ingrepen. En iemand als Baradij bijvoorbeeld, uh, die uh, vooraanstaande uh, Egyptenaar... die uh, vroeger in, in Wenen zat bij de atoomagentschap, hmm. die zei dat de militairen ja, ook moeten oppassen... voor de scheiding der machten daar niet aan te komen. Nou ja, heel veel Egyptenaren vinden die scheiding der machten... meer formeel dan, dan werkelijk, omdat die, die, uh, die, die, die, die rechters zichzelf... ook een beetje een status toekennen... die ze onder Mubarak nooit hebben gemanifesteerd. Maar uh, ja, uh, het is dus een, een, een, uh, een, een gevaarlijk spel wat er gespeeld wordt, Een pokerpartij uh, waar ik mijn geld, uh, voor wie er ook uitkomt, uh, niet op zou durven zetten. Nee, en de inzet is hoog. De inzet is heel hoog. Bertus Hendricks, Midden-Oosten, deskundige van instituut Klingendaal. Hartelijk dank. Graag gedaan. Terug naar eigen land: reizigers in het openbaar vervoer moeten zich veilig voelen en het personeel in dat vervoer ook. Om dat te bereiken worden er vandaag afspraken gemaakt, zodat in alle trams, bussen en metro's dezelfde veiligheidsmaatregelen worden genomen. Nou, zulke maatregelen hebben ze al bij busvervoerbedrijf Veolia in Tilburg. En daar is ook uh, Gary van Pinksteren. Gary, hoe doen ze dat daar? Nou, ze doen het hier met camera's op de bussen en ook met een knop in de bus, zodat je uh, als er een bedreiging is, dat je onmiddellijk steun kunt krijgen, hulp kunt krijgen als buschauffeur. Maar er is ook iets nieuws wat ze hier nu doen, wat ze hier in Brabant mee bezig zijn. En dat is het opleiden van mensen, zodat ze kunnen ingrijpen over het hele land... als er ergens in het land onveiligheid is. En dan wordt er dus ook over het hele land samengewerkt. En ik sta hier naast Leo van Westerhoven. U bent, wat dat heet een steward, hè? maar u bent een, ook een grote man u bent in een uniform. U zorgt voor de veiligheid. Hoe doet u dat? Uh, ten eerste door uh, aanwezig te zijn, zichtbaar, op de bussen, uh, op de stations. Uh, controles uit te voeren in de bussen, op plaatsbewijzen. Wij zijn uh, beschikbaar zodra er uh, calamiteiten zijn. En wij worden door de regiecentrale worden wij uh, gemeld dat er ergens een calamiteit is. Dan gaan wij daar heel snel naartoe en proberen wij de situatie op te lossen. En u merkt dat het ook goed werkt? Uh, wij merken in ieder geval persoonlijk dat het heel erg goed werkt. Ja, want er komen minder incidenten voor als je zo werkt? Er zijn op de stations, als wij aanwezig zijn, sowieso al minder incidenten. De registratie toont ook aan dat er op de bussen al minder incidenten zijn. Puur vanwege het feit dat de mensen ook zien dat er toezicht is. Ja, je kunt het je ook voorstellen, want inderdaad als ik u zou zien op het station... zou ik ook wel een beetje oppassen. Maar het nieuwe is dus dat ik u nu in Tilburg zie... en misschien wel morgen of overmorgen in Amsterdam. Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Ja, want het wordt dus nu geprobeerd om dat heel landelijk te doen. Preventie ook, om op scholen ook te praten over veiligheid. En om dus te zorgen dat er een heel pakket aan maatregelen is... wat niet alleen hier in Tilburg, maar in het hele land... een standaard, een minimumstandaard moet leggen... onder het openbaar vervoer in heel Nederland. En daarover wordt vanmiddag ook een akkoord getekend. Gary van Pinksteren, vanuit Tilburg. Later meer in deze... Inderdaad, in de sportzomerbus, maar die is later. Maar eerst ja, het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, en daarin is te lezen in een van de kranten dat Nederland het eerste goud al binnen heeft. En de Olympische Spelen moeten nog beginnen. Het gaat om de overwinning van de Nederlandse roeiers op de Spelen van 1900. Tijdens de finale van de roeiers, François Brandt en Rudolf Klein, kon de stuurman niet meedoen. Nee, en een van de straat geplukt Frans jongetje nam zijn plek in. En de Nederlanders wonnen, maar de prijs ging niet naar Nederland... maar viel in de categorie gemengde teams. Nou, Infostrada, leveranciers van sportfeitjes, zegt in de Volkskrant... dat de medaille nu officieel is toegewezen aan Nederland. Hopelijk belooft dat veel goed voor de Spelen in Londen. En na acht uur bellen we trouwens met Infostrada over deze oude nieuwe gouden medaille. Het Nederlands Dagblad dan concludeert dat de politiekorpsen de wet verschillend uitleggen. Negen van de 25 korpsen in Nederland nemen het rijbewijs in... van iemand die dronken op de fiets zit. Volgens de wet mag dit alleen als iemand beneveld een motorrijtuig bestuurt. De bewuste korpsen vinden dat fietsers deelnemers zijn aan het verkeer... en dus zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Uiteindelijk bepaalt het Openbaar Ministerie... of en wanneer het rijbewijs wordt teruggegeven. Het OM bevestigt dat agenten het rijbewijs van fietsers niet mogen innemen. Verzekeraars verkopen massaal hun aandelen... door. Nieuwe regels van de EU, dat meldt het Financiële Dagblad vanochtend. De aandelen worden te duur. Europese verzekeraars moeten vanaf 1 januari 2014... voor aandelenbeleggingen meer kapitaal aanhouden op hun balans. Die beperking kunnen ze niet goedmaken met een hoger rendement op aandelen. Vermogensbeheerders vinden de nieuwe kapitaaleisen slecht voor de economie. Bedrijven gaan geen aandelen meer uitgeven als verzekeraars die niet kopen. Ook wordt het voor verzekeraars duurder om leningen uiteindelijk te verstrekken. Dan de Tour. Steven Rooks veldt in zijn column in het Algemeen Dagblad... een uh, hard oordeel over de ploeg. Hij vraagt zich af waarom de renners niet pieken op het moment dat het moet. Leuk hoor dat Gijsink de ronde van Zwitserland wint. Maar voor het grote publiek telt alleen de Tour, zegt de oud-renner en winnaar van twee Tour-etappes. Rooks ziet weinig resultaat van het werk van de trainer. Hij ziet in Bert van Marwijk een voorbeeld voor de Rabobanktop... die al jaren op dezelfde plek zit... Opstappen dus. In de Tour Ontwaakt om half negen bespreken we met Koos Moerenhout het niveau van de Rabelploeg. Dan naar de NS, die vreest minder flexibel te worden bij calamiteiten door het schrappen van wissels. Dat bleek al toen de afgelopen twee weken de hoge snelheidstreinen vieren, en ook het Tallis, door een gebrek aan wissels niet konden vertrekken vanuit Amsterdam. Dat blijkt allemaal uit documenten die in bezit zijn van de Volkskrant. Het verminderen van wissels leidt tot een hogere betrouwbaarheid van het spoorverkeer, maar het heeft dus ook tot gevolg dat treinen bij een calamiteit niet over een ander spoor kunnen rijden. De VVD wil grote motorbendes wieren uit steden. Ze mogen niet langer in vol ornaat hun stad overnemen en winkelend publiek intimideren. VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard zegt in De Telegraaf dat ze met die parade de boodschap afgeven dat ze onaantastbaar zijn. En de VVD denkt daarom aan het instellen van een verbod op het in groepsverband dragen van de clubjacks. Gemeentes zouden dat in algemeen plaatselijke verordeningen moeten opnemen. Don't cry girls, he did us proud. Op de foto's bij het artikel in de Daily Mail zien we een huilende Andy Murray. Zijn huilende vriendin, en Kate Middleton met tranen in de ogen. Tot verdriet van de Britten verloor Murray de wimbledon finale van Roger Federer. En in The Independent schrijft, history wasn't against him, unfortunately Federer was. Maar de krant is wel trots op hem. En het feit dat hij zich volledig gaf. en dat hij ook zijn tranen nog de vrije loop liet. naar de verloren finale. Tot slot nog naar het Algemeen Dagblad. Het titel daarvan het stuk op de voorpagina: doodsteek omroep dreigt. PVV en VVD willen extra megabezuinigingen. Publieke omroep moet vrezen voor nog hardere bezuinigingen. Verschillende partijen willen opnieuw flink ingrijpen in Hilversum. PVV denkt zelfs aan een extra besparing van 600 miljoen. NPO-voorzitter Henk Haagort reageert verbolgen. Dan blijft er niets meer over. Al dus Haaghoort in het AD vanochtend. Na acht uur hoort u dus meer over die gouden medaille van de Olympische Spelen van Parijs van 1900 en kijken we vooruit op de herstart van het proces tegen Radko Bladic. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we. Hallo Tom.